Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De twee verdachten van de steekpartij in Canada zijn officieel beschuldigd van moord. De twee mannen zijn nog op de vlucht. Ze staken gisteren in 13 verschillende dorpen meerdere mensen neer. 10 mensen kwamen om het leven. En inmiddels is het aantal gewonden opgelopen naar zeker 18. Vanavond deed de Canadese politie een oproep. We zullen deze investigatie niet stoppen totdat we die twee veilig in kast hebben. Een message to om te know We weten, we zijn knows dat iemand of weet two deze twee. En heeft informatie die waardevol is voor de politie. En ik get in om te your met uw lokale to te laten weten. De politie denkt dus dat er meer mensen zijn die weten over de verdachten en ze hopen dat die zich snel melden. Landbouworganisatie LTO Nederland is niet verbaasd dat de minister van Landbouw is opgestapt.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 Barnaby wilde hem graag thuis bewaren in een plastic zak. Maar dat vond zijn vader geen goed plan. Bij Radio New Zealand zegt hij dat hij dat wel snapt. Als hij zelf een volwassene was geweest, had hij waarschijnlijk ook geen gigantische regenworm in zijn huis willen hebben, zegt hij. En dan tot slot nog het weer. Vanavond in het westen en zuiden nog een paar onweerspuien. Morgen zon, dan 25 graden aan zee tot lokaal 30 in het binnenland. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud.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 Goedenavond, Mede Metalhead. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 44ste aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. En net zoals afgelopen weken zal vanavond en volgende week... nog volledig in de teken van de heavy metal jaren staan... Uh, metal jaren 80 staan, sorry. En zal ik de top 80 van de allerbeste hard rock en metal songs gaan draaien. Ik tel met jullie de komende weken af naar de nummer 1... die 12 september iets voor 1 uur gedraaid zal worden. De komende weken zullen dus een genot voor het gehoor worden voor de oldschool fan. Deze week zijn we aanbeland bij de nummers 40 tot en met 21... en is het alweer de voorlaatste avond... voor ik volgende week dus iets voor 1 uur de nummer 1 bekend ga maken. Deze, uh, die avond hoor je dus de top of the bill uit de metal jaren 80... met de ontknoping als kers op de taart. Hopelijk hebben jullie de afgelopen weken genoten van de eerste 40 metal klassiekers. Ik zeker wel... Op nummer 40 hoorde je als uuropener de Duitse trash metal band Sodom met Remember the Fallen van het album Agent Orange uit 1989. En zoals de titel van het derde album van deze band doet vermoeden, gaan de teksten voornamelijk over de Vietnamoorlog. Mede dankzij het Tom Angel Ripper's fascinatie hiervoor. Remember the Fallen gaat dan ook over de gevallen soldaten gedurende deze oorlog. En het hele album is dan ook een eerbetoon aan alle onschuldige en heldhaftige mensen... die onnodig gestorven door de agressie en in oorlogen over de hele wereld. Agent Orange betekende de commerciële doorbraak voor de band... en verkocht 100.000 keer alleen al in Duitsland. Hetzelfde jaar brachten de Canadezen van Voorvoort ook hun meest succesvolle album uit in hun carrière, Nothing Face, getiteld. En was het ook de enige album dat de Billboard 200-charts behaalde op positie 114. Voivod begon in 1982 als speed metal band... maar veranderde gedurende de jaren hun stijl naar een mix van progressieve metal en thrash metal... met technische invloeden om een unieke stijl te creëren. Ze hebben ook geholpen te pionieren in een nieuw subgenre, namelijk die van technische thrash metal. Ook worden zij gezien als de Big Four van de Canadese trash metal naast Annihilator, Razor en Sacrifice. Hun stijl werd geprezen door bands en artiesten als Meshuggah, Fear Factory en Jason Newsted, die in de band zat vanaf 2001 tot 2006, en Dave Grohl. Nummer 39. naar Play it Loud. Het harder daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandforum. De band was nog niet eerder voorbijgekomen. Net zoals Boyvod die je daarvoor op nummer 39 hoorde met The Unknown Notes. Je hoorde op nummer 38 de Zweedse doom metal band Candle Mass... met het meest bekende nummer van de band. Solitude, die we terugvinden op het debuutalbum Epicus Dominic Dominicus Metallicus... dat het levenslicht zag in 1986. Solitude was sinds het uitkomen altijd onderdeel van Candle Mass' setlist... tijdens hun optredens. Het ...werd geschreven door bassist, oprichter en tekstschrijver Lief Ettling in 1985... ...die ook de teksten van de rest van de nummers op het album schreef. De tekst is geschreven vanuit het perspectief van iemand... ...die leidt onder een zware depressie en verlangt naar de dood. Kendall Mass werd in 1982 opgericht als Nemesis... ...en veranderde dit in 1984 naar hun huidige naam. Zij worden gezien als de Big Four van de Doom Metal... ...naast Pentagram, Saint Phyllis en Trouble die ik vorige week al had gedraaid... We gaan voor nummertje 37 naar de eerste death metal band in deze lijst. En niet zomaar één. Ik heb het hier over Morbid Angel. En dat is opgericht in 1984 in Tampa, Florida. En met hun debuutalbum Alters of Madness, dat in 1989 verscheen, meteen hun doorbraak hadden. En een van de meest invloedrijke albums aller tijden hadden gemaakt. Ook waren ze als een van de weinige commercieel doorgebroken. Ze verkochten een miljoen exemplaren van hun albums... maar dat kwam mede dankzij het feit dat zij als een van de eerste death metals bij een groot label hadden getekend. Van het debuut vinden we het geweldige Chapel of Ghouls in deze lijst... wat over een heleboel demonen en geesten gaat... die dood en verderf zijn in een kerk. Nummer 37. En aansluitend op de heerlijke Morbid Angel klassieker Chapel of Ghouls op nummer 37. In deze geweldige 8s lijst draaide ik Manowar met Hail and Kill op nummer 36. Dit zijn een tweede notering in deze lijst. Ditmaal afkomstig van hun zesde album Kings of Metal uit 1988. Het was het laatste album van oprichter en gitarist Ross Friedman... Uh, die later bij de punkband The Dictators ging spelen... Uh, drummer Scott Columbus verliet tijdelijk de uh, band na dit album... ...maar keerde in 1996 terug voor het album Louder Than Hell... ...en bleef tot 2008 bij de band. Kings of Metal werd gezien... Uh, even kijken... Dan ben ik het even kwijt... Kings of Metal werd door Loudwire in 2007 op de 13e plaats gezet van de beste power metal, bands aller, power metal albums aller tijden. De bandnaam verwijst naar het 18e eeuwse Engelse oorlogsschip Man o War. Maar zoals eerder gezegd gaan de teksten van Man o War... meer over het eergevoel van de middeleeuwen, de glorie over de slagvelden van toen en Noorse mythologie. Ook heeft de band twee records op hun naam staan in het Guinness Book of Records. Hun eerste notering is sinds 1984 dat steeds bij toeval beurtelings werd gebroken door hun en Motorhead. In 1994 verbraken ze hun eigen record door tot 129,5 decibel te spelen. Ze speelden hun eigen nummer waarbij het geluid steeds harder werd gezet. Inmiddels is het record opgeheven omdat Guinness Book of Records geen gehoorschade meer aan wil moedigen. Aangezien de pijngrens op 120 decibel ligt. Die Manowar in 2008 dus ruimschoots had overschreden... met een piek van 139,6 decibel. Een veel minder schadelijk tweede record die ze in 2008 hadden behaald... was met het langste live optreden ooit. Namelijk meer dan vijf uur lang. Dit optreden vond plaats in Kavarna in Bulgarije. Door naar de volgende legendes van de heavy metal. En een die zeker niet mag ontbreken in deze lijst... aangezien ze vooral veel hits scoorde in de jaren 80. Ik heb het natuurlijk over Iron Maiden die we nu gaan tegenkomen op nummer 35 met hun laagste notering van The Trooper in deze epische lijst. Veel van hun teksten in hun muziek gaan over oorlogsgeschiedenis, science fiction, klassieke mythologie en klassieke Engelse literatuur. The Trooper is gebaseerd op de Krimoorlog dat werd bevochten door de Russen en het Ottomaanse Rijk. Het intro van het nummer met de galopperende paarden is weer gebaseerd op het roman The Charge of the Light Brigade van Alfred Lord Tennyson. In 2013 bracht de band hun eigen biertje op de markt naar dit nummer en kreeg de naam Trooper Ale. Dat werd geproduceerd door Cheshire Brewery Robinson. Nummer 35. to take you better stay on Namelijk het debuutalbum uit 1983 voor je Exciter met Heavy Metal Maniac. Op nummer 34, naar het geweldige The Trooper van Iron Maiden. Exciter is een speed metal band uit Ottawa, Canada en werd in 1978 opgericht. Ze vernoemden hun bandnaam naar een nummer van Judas Priest en werden beschouwd als een van de eerste speed metal bands en als een baanbrekende invloed van het thrash metal genre. Ze waren sterk beïnvloed door diverse muziekstijlen... zoals onder andere door Judas Priest, Black Sabbath, ACDC, Deep Purple en Iron Maiden. Ondanks de vele bezettingswisselingen en dat ze twee keer uit één keer gingen in 1989 en 1993... wisten ze toch een kleine maar toegewijde aanhang te behouden. Het trio bestaat tegenwoordig uit de originele leden zanger en drummer Dan Beeler... Bassist Alan James Johnson en de sinds 2018 bij de band gekomen Daniel Decay. Die oud gitarist John Ritchie verving... Voor nummer 33 gaan we naar de wellicht uh, de grootste hit en tweede positie van de gebroeders Van Halen. Eerder kwamen we Hot for Teacher tegen in de lijst, maar vanavond is het de beurt aan Jump... wat Van Halens eerste nummer 1 positie werd in Amerika. En de enige met David Lee Roth als zanger... Het werd als eerste single gereleased van het succesvolle zesde album 1984... waarvan later nog de drie singles I'll Wait, Panama en het eerder gedraaide Hot For Teacher uitkwamen. De videoclip van Jump werd met een laag budget opgenomen, maar mede daardoor erg succesvol. Het bevatte 8mm opnames van live optredens met als hoogtepunt een slow motion spread eagle sprong van David Lee Roth... en won de eerste MTV Awards in 1984 met de categorie Best Stage Performance Video... MTV stopte hierna snel met deze categorie... omdat de muziekvideo's steeds creatiever werden... en minder afhankelijk waren van live-opnames die de bands uitvoerden. Over de betekenis van de tekst heeft David Lee Roth... veel verschillende beschrijvingen gegeven. Maar de veel voorkomende was toch wel dat het gaat over een tv-nieuwsbericht... dat hij had gezien waarin een man op het punt stond zelfmoord te plegen... door van een gebouw te springen. Hij zei ook dat het over een stripper ging. Nummer 33... Naansluitend draaide ik ook de tweede positie in deze lijst voor Ronnie James Dio... met zijn eigen band en de titeltrack van het tweede album, The Last in Line, uit 1984. Het nummer verscheen als derde single van het album... en was het enige nummer van de band dat de top 10 van de Billboard album Rock Tracks wist te bereiken. Hij vertelde in het boekje van de verzamelalbum Stand Up and Shout, The anthology, het volgende over dit nummer. Dit nummer heeft verschillende interpretaties... Je, je zou de laatste in de rij kunnen zijn. Wat betekent, oh shit, al het goede is al weg. Of je zou de laatste de sterkste kunnen zijn. En voor mij is dat altijd zo geweest. Het doorzettingsvermogen dat voortkomt uit het doorstaan van een uitdaging in het leven. En als je aan het einde komt... Je bent de laatste die overeind staat en je vraagt jezelf af... was het het waard? Je kunt beter ja zeggen. Dat was mijn antwoord. Afijn, over het einde. Gekomen, gesproken. Ik heb er nog één voor jullie en dan zit het eerste uur er alweer op. Ik ben na het nieuws en weer van 12 uur weer terug... met de laatste tien nummers van vanavond. Maar tot het zover is, heb ik nog een heerlijke trash-klassieker... van de eh, Brazilianen van Sepultura. Afkomstig van hetzelfde album, Beneath The Remains... Eh, wat na de titeltrek op het album staat. Het gaat over het volgen van je eigen pad in het leven. en niet een slaaf willen zijn van de regering. en het niet geven om de verwachtingen die de familie van je heeft. De hoofdpersoon zegt zichzelf door het leven te willen gidsen. zonder hiervan af te wijken. En zo is het maar net. Leid en volg nooit. Op nummer 31 dus, Sepultura met Inner Self. Nummer 31. Oh.